Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. PKK legt mogelijk de wapens neer. Argentinië vraagt steun bij paus voor Valklandsclaim claim. En oudste Nederlander overleden. De Koerdische leider Abdullah Öcalan, die gevangen wordt gehouden op een eiland voor de Turkse kust, zal donderdag een historische oproep doen. Dat is bekendgemaakt door een pro kurdische partij in het Turkse parlement. PKK-leider Öcalan zal naar verwachting zijn strijders oproepen de wapens neer te leggen. Mogelijk vraagt hij hun ook om zich terug te trekken uit Turkije. Öcalan werd in 1999 door Turkse militairen in Kenia gearresteerd en naar Turkije gebracht. Hij werd daar ter dood veroordeeld, maar onder druk van de Europese Unie werd die straf in levenslang omgezet. De Argentijnse president Kirchner heeft de paus gevraagd om zijn steun uit te spreken voor de Argentijnse claim op de Falklandeilanden, door de Argentijnen en de Malvinas genoemd. De paus ontving Kirchner in een particuliere audiëntie. Ze is het eerste staatshoofd dat door de paus werd ontvangen. Kirchner zei later tegen de pers dat ze hoopt dat de paus wil bemiddelen om een dialoog met Groot-Brittannië over de eilanden tot stand te brengen. Toen hij nog kardinaal van Buenos Aires was, zei de nieuwe paus dat de Britten de eilanden onrechtmatig van Argentinië hebben afgenomen. Op Cyprus blijven de banken ook morgen en overmorgen gesloten. Dat heeft de regering bepaald. Vandaag waren de banken al dicht in verband met een feestdag. De sluiting houdt verband met de onrust over het plan... om spaarders te laten meebetalen aan de redding van de economie. Naar verluid wordt er gewerkt aan een regeling... waarbij mensen tot 100.000 euro spaargeld hebben... minder gaan betalen dan grotere spaarders. En veel inwoners van Cyprus hebben nogal wat spaargeld, zegt verslaggever Eva Wiesing. Veel mensen hebben hier veel geld op hun spaarrekening staan... omdat ze dat als ze een soort pensioenvoorziening uitbetaald krijgen... als ze klaar zijn met hun werk of naar een andere baan overgaan... krijgen ze in één keer zo'n hap geld binnen. Dat bewaren ze vaak voor hun pensioen. De ministers van Financiën van de Eurogroep... bespreken de verwikkelingen rond Cyprus vanavond in een telefonisch overleg. Staatssecretaris Kleinsma wil dat er een pensioenregeling komt voor ZZP'ers. Zelfstandigen zorgen slecht voor hun pensioen... en daarom wil ze een collectieve pensioenregeling voor deze groep... Daarnaast wil Kleinsma voorkomen dat zelfstandigen hun pensioen moeten opeten als ze in de bijstand komen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kleinsma dat zelfstandigen veel minder opzij leggen dan werknemers in vaste dienst voor wie de pensioenbijdrage verplicht is. Naast de fotostudio van Erwin Olaf in Amsterdam heeft brand gewoed. Volgens de fotograaf zijn er in zijn pand ruiten gesprongen en is er lichte rookschade. De brand ontstond rond drie uur vanmiddag in een praktijk voor fysiotherapie. En de rookwolken waren van ver af te zien. De praktijk brandde volledig uit. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De rechtbank in Amsterdam heeft vijf Chinese restauranthouders... tot cel- en taakstraffen veroordeeld voor het uitbuiten van een Chinese kok. Ook moeten ze hem samen een schadevergoeding van 37.000 euro betalen. De kok werd in 2007 door een uitzendbureau naar een restaurant in Arnhem gehaald. Hij maakte daar lange dagen, maar salades kreeg hij niet... en zijn bankpas werd afgenomen. Na een half jaar werd hij naar Amsterdam overgeplaatst waar hij op dezelfde manier werd uitgebuit. Een jaar later meldde hij zich op advies van vrienden bij de politie. De oudste man van Nederland is overleden. Arie Vermeulen overleed zaterdag in een zorgcentrum in Reewijk... ruim een maand na zijn 107e verjaardag. Voor zover bekend is de oudste man van Nederland nu... een man van 106 uit het Noord-Hollandse Ouddorp. De oudste mens van Nederland is een vrouw, Egbertje Leutscher de Vries. Zij is 110 jaar en woont in een verzorgingshuis in Havelte. Het weer. In het westen en zuidwesten enkele bui. Vannacht krijgt bewolking geleidelijk weer de overhand. Het koelt af naar ongeveer 3 graden in de kustgebieden... en landinwaarts inwaarts tot rond het vriespunt. Morgen overdag veel bewolking en soms wat regen. Later mogelijk ook natte sneeuw. En het wordt 3 tot 7 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits bij elkaar 105 kilometer. De meeste vertraging zit er rondom Utrecht. Een paar dingen vallen op. Een lange file op de A9 Amstelveen richting Ookmar. Tussen Bad Hoeverdorp en Knopend Velsen 9 kilometer. Tijdje was de A9 dicht na een aanrijding. Een aanrijding nu ook op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Elfrit Berk onder Rode Reis 7 kilometer. Bij Berk is de afrit en ook de rechte reis ook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Knopende Ridderkerk en Ter 6 kilometer op de Parallelbaan, heeft te maken met de file op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen de knopen de Ketelplein naar Ter 7 kilometer. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Een aanrijding op de A76 heerde richting Geleen... tussen knopen Ten Essen en Schinnen staat 2 kilometer. De linker is dicht. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw.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 Het is 7 minuten over zes. Om twee uur vannacht onze tijd neemt het Nederlandse honkbalteam het op tegen de Dominicaanse Republiek. En bij winst dan wachten de finale van de World Baseball Classic. Amerikaanse sportcommentatoren zijn laaiend enthousiast over Nederland. The Dutch have done it! You ain't much if you ain't Dutch. Zeiden ze toen Nederland van Cuba won. Zo hebben we contact met onze verslaggever ter plekke. Eerst onze verslaggever op Cyprus. Er wordt uh, druk onderhandeld over wie wat moet betalen... om de banken goed overeind te houden daar. Er was een afspraak, Eva Wiesing, uh, afgelopen vrijdagnacht gemaakt. Alleen nu komen er berichten over uh, bijvoorbeeld... dat spaarders die tot 20.000 euro op de bank hebben staan op Cyprus... dat die ontzien worden. Wat, wat zijn jouw laatste berichten? Nou, ik weet nog niet precies wat er uit kan komen, maar in ieder geval zoeken ze naar een oplossing om de kleinste spaarders te ontzien. Want daar vallen natuurlijk toch ook wel uh, grote klappen. Ook al heb je maar duizend euro op de bank staan. Ik bedoel, 6%, 6,75% is gewoon een flink deel van je spaargeld. En mensen zijn er echt boos over. Mensen hebben ook relatief sp veel spaargeld, omdat je, zeker als je bij een private onderneming werkt, aan het eind. Van je uh, verband uh, het krijg je dan een deel van je salaris cash uitbetaald. Dat is een soort voorpensioen. Uh, dus mensen hebben relatief veel spaargeld. En zijn erg boos over wat, wat er gebeurt. Ja, er was uh, verzet op straat bij de mensen. Maar ook in het parlement, hè, waardoor dit mogelijk wordt aangepast. Ja. ja, want dat is ook de reden dat er zo lang over gepraat wordt. Want als we natuurlijk wisten dat dit uh, zomaar door het parlement komt... Dan hadden ze dat meteen al gedaan, want dit geeft alleen maar verder onzekerheid. De banken moeten nu nog langer dicht. Vandaag zouden de banken sowieso dicht gaan vanwege Groene Maandag. De uh, vaste begint hier. Uh, maar morgen en overmorgen blijven ze ook nog dicht. En dat zegt toch wel hoe hoe ernstig de situatie is. Ja, en, en, en dat de regering dat plan nu gelijk weer wil aanpassen... Hè? betekent dat dat Cyprus en, en ook de landen, de eurolanden, dat die de mogelijke reacties onderschat hebben? Want je denkt toch ook, dit hadden ze misschien aan kunnen zien komen. Of is dat te makkelijk? Ja, achteraf is dat misschien te makkelijk. Ik denk dat iedereen gedacht heeft... Cyprus is zo'n kleine economie, 0,2 procent van de hele... Europese economie, waar hebben we het over? Uh, als daar wat gebeurt, nou jammer dan, deur dicht en uh, laten we het uitzoeken. Ik denk dat dat een beetje de houding is geweest van de Noord-Europese landen die moesten onderhandelen. Uh, die wilden kost wat kost niet terugkomen bij het parlement, bij hun eigen parlementen. Van, joh, we gaan dit kleine land, dat ook nog eens een soort vrijhaven van zwart geld is, voor vooral Russische rijke mensen, dat gaan we ook nog eens met Europees geld redden. Maar wat ze niet bedacht hebben is dat dat Europese garantiestelsel, wat voor iedereen geldt, ook het kleinste miniemste landje, ook Cyprus, van 100.000 euro, dat is tot nu toe heilig geweest. En dat is ingesteld, zodat eh, mensen niet zomaar dachten van, nou als mijn eh, geld hier niet veilig is, dan zet ik het in een ander Europees land op de bank. Nou, je zag in Spanje dat dat toch gebeurde, vorig jaar toen mensen bang werden. Nou en nu blijkt dus dat dat inderdaad misschien helemaal niet zo'n gek idee was om je geld op te nemen, in een matras te stoppen of op een andere bank te zetten. Want op Cyprus kan je zomaar een deel van je vaargeld kwijt zijn. Een heffing krijgen. Nou, daar wordt nog over onderhandeld hoe hoog dat uh, wordt. Eva Wiesing, jij volgt dat voor ons. Uh, dankjewel. Er is uh, kritiek op Cyprus op de regeling, maar ook in Europa. Daar ligt uh, de Nederlandse minister Dijsselbloem... die voorzitter is van de Eurogroep, onder vuur. Dat merkt correspondent Tijn Sade in het parlement. Jeroen Dijsselbloem, heeft hij goed opgetreden? Die heeft verschrikkelijk opgetreden. Ik zou zeggen, dit is de domste monetaire beslissing sinds de grote depressie. Auken Zijlstra, Europarlementariër voor de PVV. Waarom is het zo dom? Omdat dit het vertrouwen dat consumenten hebben in hun banken en in het monetair systeem... en in eigenlijk in het wezen van de euro, volledig op het spel zet. Als mensen reageren op risico's, wat ze doen... dan betekent dit dat al het geld nu Cyprus, maar ook Spanje en Italië gaat verlaten... ...ten van van landen waar mensen nog wel vertrouwen in hebben. Sparen is voor mensen die geen risico willen lopen. En plotseling is het zo dat in dit land, in, in, in Brussel, in de hele eurozone... ...spaarders, dat is ook aangeschoten wild. Morgen kan je je geld kwijt zijn. De eerste hele grote fout van Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep. Dennis de Jong hier in het Europese parlement voor de SP. Hij heeft ingestemd met een idee dat je de kleine spaarders mee laat betalen... ...aan de redding van de banken in Cyprus. En dat is het domste wat je kan doen... Want je ziet aan de ene kant natuurlijk dat het dan mensen treft waar, die we juist niet willen treffen. Dat zijn de kleine spaarders. We willen in Cyprus de maffia treffen, de grote bedragen. De maffia? Welke maffia? Nee, met name de Russische maffia, denk ik. Die is bekend dat die veel geld stallen. Poetin heeft het ook al toegegeven. Dat er heel veel Russisch geld zit in, in Cyprus. Maar het uh, kwaad is eigenlijk al geschiet. En het is nu, uh, moet je damage control doen. Je moet het nu gaan beheersen, de crisis, dat het niet verder uitwaait. Thijs Berman, P van de A. Veel kritiek hier van de Nederlandse eurofracties op uw uh, partijgenoot Dijsselbloem? Ik kan me iets voorstellen bij de kritiek op het toch vrij hoge percentage waarvoor de kleinere spaarders worden aangeslagen. Maar toch, uh, waarom denkt u dat ook uh, ja, onder de regie van Dijsselbloem deze deal tot stand is gekomen? Dat komt omdat de Cypriotische regering zelf wilde dat de kleine spaarders harder werden aangeslagen, harder dan wat Jeroen Dijsselbloem voorstelde. Dat was Thijs Berman van de Partij van de Arbeid. Uh, ook zijn voorganger Jean-Claude Juncker geeft Dijsselbloem een veeg uit de pan. Voorganger als voorzitter van de Eurogroep. Hij zegt: Het is de eerste keer dat een akkoord is uitgewerkt zonder mijn medewerking en daardoor vertoont het lacunes. Aldus Juncker. Tot zover de berichtgeving over Cyprus. Veel zelfstandige ondernemers hebben hun pensioen slecht geregeld... en dat is een van de redenen waarom het kabinet... een collectieve pensioenregeling voor zzp'ers wil. Vrijwillig hoor, dat wel. Voor veel mensen zou het een uitkomst zijn. Zo hoort verslaggever Paul Sanders. Als zzp'er kost het natuurlijk ontzettend veel geld... om een eigen kantoorruimte te huren. En dus zijn er overal in het land kantoorpanden die gedeeld worden... waar een x-aantal zzp'ers bij elkaar zit. Bijvoorbeeld in dit oude postkantoor in Bloemendaal. Ik schrijf en ik redigeer teksten. Al iets voor het pensioen geregeld? Nou, ik spaar een heel klein beetje in een uh, lijfrentefonds. Uh, maar verder, ja, ik verdien te weinig om heel veel te kunnen wegleggen. Maar ik denk er wel over na, dus. Ik ben een boot aan het tekenen. Dat is mijn werk. Ik ben scheepstekenaar en jachtarchitect. Heeft u uw pensioen al geregeld? Ja, ik heb dat geregeld. Een wetse inslag. Mijn oh, ja. vader heeft mij dit geadviseerd. Een bouwkundig projectontwikkelaar en architect. Ja. Hoe is het met uw pensioen? Ik ben heel lang in vaste dienst geweest, dus ik heb een pensioen opgebouwd bij diverse pensioenfondsen. En ben sinds een half jaar zelfstandig. Dus ik moet zeggen, daar heb ik de afgelopen half jaar nog niet echt in verdiept. Nou komt er een, een, een regeling van de overheid, een collectieve pensioenregeling, dat is het plan nu. Uh, dat is op vrijwillige basis, maar voor alle ZZP'ers uh, beschikbaar. Zou dat iets zijn voor u? Het is in ieder geval iets waar je naar kijkt. Want collectief betekent dus dat je samen iets opbouwt. Dat je samen risico deelt. Dat, je, dat het samen ook sneller zou moeten kunnen groeien. Dus ik denk wel dat dit iets is wat ik, wat ik zal bekijken. Wim Cassé, u bent van het platform zelfstandig ondernemers. Dat is zeg maar toch de belangenvereniging van ZZP'ers. Wat vindt u ervan, een collectieve pensioenregeling... voor zelfstandige ondernemers? Een hele goede zaak. Wanneer die collectief is en op vrijwillige basis waarbij je rekening kunt houden met de verschillen in je inkomen... en daarop op basis daarvan ook je premie kunt afstemmen. Is het nodig om een pensioenregeling te treffen voor, uh, voor, voor ZZP'ers? Of het nodig is om het voor hen te treffen, dat zijn vragen die je aan ze zelf moet stellen. Maar op basis van wat wij uit onze achterban te horen krijgen, is het eigenlijk wel heel hard nodig. Het is brood nodig. Want ze hebben het slecht geregeld, hè? veel zelfstandigen. Veel zelfstandigen hebben het heel slecht geregeld. Dat is om vriendelijk te zeggen dat ze het niet geregeld hebben. Ze laten het erop aankomen, een heleboel. Daar hoef je dan misschien niet uh, ze tegen zichzelf te beschermen... maar je moet wel een mogelijkheid scheppen dat ze op het moment dat ze zich bewust van zijn... Van dat ze een probleem op termijn hebben, dat ze er ook op tijd wat aan kunnen doen. En daar wil het kabinet dus uh, ze mee helpen. Het is 16 minuten over 6. U krijgt de verkeersinformatie van Jolanda van de Velden. Bij elkaar nog zo'n 55 kilometer file. Twee problemen blijven eigenlijk over. Dus eentje op de A13 en daarna Rotterdam. Na een aanrijding staat er tussen Delft Noord en de afrit Berkel en Roderijs 9 kilometer. Bij Berkel en Roderijs is de rechterrijstrook dicht en ook de afrit is daar nog dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via de N470 en de N471. Ook een aanrijding op de A76 heerde richting Geleen. Tussen Voorna en naar een Schinnen staat 4 kilometer en daar is de linkerrijstrook dicht. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. De eerste dagen van de boekenweek verlopen succesvol. Dit weekend was het volgens boekenorganisatie CPMB razend druk in de boekwinkels. Colette van Nuenen kreeg haar boekenweekgeschenk in Os. Ja, alsjeblieft. Maar meteen drie boeken. ja. Ja, ik ben in een, uh, een leesmoment, uh, zeg maar. Heeft u het boekenweek geschenken? al? Nee. Nou, nu wel, hè. Ja? Oh, ik ben benieuwd. Ik, weet, ik ben er niet van op de hoogte. Facebook koten. Oh. Werk werkkijker. Oh, leuk. Nee, ik krijg ze ja. er van ons bij cadeau. U wist het niet eens, begrijp ik? Nee, ik wist het echt niet. Nee. nee. van de weinigen vandaag, hoor. Ja? Ja. Iedereen komt speciaal voor het boekenweek geschenken. Oké. Okay. En om te gratis te kunnen reizen met de trein zondag natuurlijk. Ah, leuk. Nou, dankjewel. Ja, bedankt. Astrid de Rijks van de Rijks. Ik vond zojuist zo'n beetje de enige klant hier, denk ik, die nog niet eens wist dat het boekenweek was. Oké. Want het loopt storm, hè? Ik was hier zaterdag. Nou, echt heel druk. En voor een maandag is dit volgens mij ook vrij druk. Ja, dit is inderdaad uh, voor de maandag op het moment uh, uitzonderlijk. Dus dat is uh, stemt ons hoopvol. Ja, We hopen dat dat had hadden... u zo lang niet meer gehad zeker, want nee. zo goed gaat het niet hè, in de branche. Nee, nee dit, ja, mensen lezen gewoon nog steeds. Dus, uh, en dat wordt dan wel weer eventjes uh, goed bevestigd. Ja. Dus dat is wel heel fijn. En wat is nou de wijze les voor het CPMB? Zorg gewoon dat je ieder jaar echt een hele aansprekende naam hebt voor het boekweekgeschenk? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Het mag natuurlijk heel literair zijn, maar dat het wel iemand is die toch een wat breder publiek aanspreekt. En ik denk dat, uh, dat de Boekenweek verkort na één week, dat dat ook een hele goede is. Ik uh, vind het wel mooi dat iemand eindelijk die heilige huisjes heeft durven omschoppen. En de, het boekenweekgeschenk als uh, treinkaartje de tweede zondag. Volgens mij hebben we dat al jaren geroepen. En dat is nu ook een feit. Dus ik denk dat al met al dat dat ja, uh, goed uitpakt. Ja. U heeft het boekenweekgeschenk al? Ik heb het boekenweekgeschenk al, ja, want ik heb zaterdag ook een boek gekocht. Dus, ik geef ieder jaar uh, de kinderen met boekenweekgeschenken. Of met boekenweek een boek, dat is, al, dat is meer traditie. Dat doen we ieder jaar. Ik moet er ook nog een hebben, dus, want ik verzamel ze. Met ja, dus een goede klant. Ja, wij zijn uh, een beetje verslaafd aan boeken. Reacties in ons op de Boekenweek. Nou, die duurt nog tot zaterdag. Zo, de vooruitblik op het Honkbal vannacht. Nu Milo, You en Me. Ik wou dat je een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 we take trips to the bay. Het wordt spannend vannacht voor de Nederlandse honkballers. In de halve finale van de World Baseball Classic spelen ze tegen de Dominicaanse Republiek. Han Kok heeft het geluk daarbij te kunnen zijn in San Francisco. Onze NOS-verslaggever daar ter plekke. Han, goeiedag. Ja, goeie avond. Voor ja, mij is het een goeiemorgen. Precies, goeie jouw dag begint net. Wat, wat zijn jouw laatste indrukken van het Nederlandse team? Nou, de laatste keer dat ik ze gezien heb, dat is uh, gisteren geweest, uh, toen ze nog een laatste training afwerkte in dat uh, prachtige stadion hier, uh, dat, die AT&T Arena. Ja, en ze zijn, uh, ze zijn heel relaxed, ze zijn rustig, ze zijn uh, overtuigd van zichzelf. Ja, ze zijn trots dat ze hier mogen spelen en uh, ze hebben er zin in en, en vertrouwen in. En zijn ze ook dat allemaal dat fit? Goed. Zijn ze fit gebleven? Ja ze, nou ja, ze zijn fit gebleven. De ploeg die er nu staat is fit. Er zijn twee mensen afgevallen voor het weekend. Uh, Icenia en De Kasten, die zijn met blessures uh, moeten afhaken, maar die zijn vervangen. En dat is nou uh, wel een aardig verhaal. Want door die vervangingen is Nederland eigenlijk sterker geworden. Pro uh, Profar is erbij gekomen. Dat is uh, het grote talent van de Major League. Dat kan echt een hele grote jongen worden. Twintig jaar nog maar. Uh, Binnenvelder, maar die uh, een korte stop. Maar die ook heel goed kan slaan. Dus uh, dat is een versterking. En uh, ook heel belangrijk... Uh, een pitcher. Nederland heeft er een pitcher bij gekregen. Uh, Kenley Jansen van de Los Angeles Dodgers. En uh, die man die, uh, die heeft, echt, die heeft echt een bal van 100 mijl per uur in zijn uh, arm zitten. En dat is, uh, kan van levensbelang zijn om straks uh, de wedstrijd uit, uit te moeten gooien. Ja, want, want als je het hebt over sterker geworden hierdoor, zou ik denken: waarom waren die dan eer, in eerste instantie niet geselecteerd? Ja, dat is een logische vraag die je stelt en het antwoord is eigenlijk ook heel logisch. Uh, ze kregen geen toestemming van hun club. Uh, de, je moet weten dat de grote Major League clubs, uh, die zijn allemaal in springtraining. en uh, In voorbereiding op het Amerikaanse honkbalseizoen En uh, die zijn hun basisploegen aan het formeren. En uh, die hebben er grote moeite mee om, om hun spelers dan af te staan aan, uh, voor dit soort toernooien. Uh, en zeker als je bedenkt dat die toernooi zich over de hele wereld afspeelde, zeg maar. Uh, nu uh, is het circus in San Francisco gekomen, is het te behappen, gaat het om een paar dagen en... Uh alle verzekeringspapieren getekend waren, mochten ze werden ze nu wel vrijgegeven. Oké, okay. het, het is politiek. En, ja. en vanavond begint Nederland uh, met Diego Mar wel als werper, hè, begrijp ik, uh, want, want die is in, in goede vorm deze classic. Ja, nou, ja, Markwell, die, uh, ja, die, heeft uh, de eer mag je zeggen om hier uh, die wedstrijd te, uh, te gaan starten en te gaan gooien. Hij, is, uh, ja, hij zegt zelf, ik ben in de vorm van mijn leven. Ja, en dat dat blijft ik wel, want hij is dit toernooi ontzettend goed opgeleefd. Hij heeft gegooid in de eerste wedstrijd. Uh, ...van het toernooi. Een hele belangrijke wedstrijd voor Nederland was dat. Iedereen is het misschien alweer een beetje vergeten. Hij ja, heeft niet heel veel aandacht gekregen, maar dat was tegen Zuid-Korea... ...die toch uh, bij de vorige Classic uh, in 2009 twee, uh, de finale verloor, dus een finalist was. En hij heeft dat ontzettend goed gedaan. Hij heeft daar zes innings gegooid, geen punt tegengekregen. Nederland heeft die wedstrijd gewonnen uh, met 5-0. En hij heeft de eerste wedstrijd tegen de Kubanen ook gegooid. En ook dat heeft hij heel goed gedaan. Hij zegt, ik ben in de vorm van mijn leven. Uh, hij is deze winter, uh, het is trouwens een speler van Neptunus, dat is leuk. Hè? Van Neptunus uit Rotterdam, uit de hoopklasse. En is uh, deze winter naar uh, Curaçao gegaan. Daar heeft hij uh, flink getraind. Hij is 10 kilo afgevallen. Hij is gewoon in shape, in vorm. Hij is fitter. Uh, en uh, daardoor zit hij mentaal beter in elkaar. Uh, heeft door die wedstrijden die hij gegooid heeft veel zelfvertrouwen gekregen. Echt, uh, ja, en hij voelt totaal geen druk, zegt hij. Hij heeft er heel erg veel zin in om uh, deze uitdaging aan te gaan. Ja, een uitdaging is het zeker, hè. De Dominicaanse Republiek, Charles Urbanus hadden we vorige uur... en die zei, ja, het is ontzettend leuk, enthousiast... super talentvol team van de Dominicaanse Republiek. Ja, en daar kan ik erbij aan toevoegen dat ze ook ontzettend sterk zijn. <laughs> ja, nou, <laughs> dat allemaal... zei ik geloof ik ook wel, wat, hoor. Wat, <laughs> ja, wat, wat, gisteren, wat, wat erg leuk was gisteren, Nederlanders Nederland te trainen... En op dat moment kwam het team van de Dominicaanse Republiek het stadion binnen. Uh, die de trainingsslot uh, zeg maar, uh, na het Nederland hadden. En daar zag je wat binnenkomen. Dat... Uh, ja, dat waren klerenkasten, dat, uh, ja, dat zag er heel indrukwekkend uit. Maar het leuke was, uh, die spelers kennen elkaar ook, uh, Vladimir Ballantine, een Nederlandse speler die in Japan speelt, maar ook in de Major League gespeeld heeft. Uh, die stond die jongens gewoon vrolijk te, te ontvangen, en, uh, een handje te geven, een babbeltje, dat was heel gezellig. Maar uh, op ons, uh, wij stonden ernaar te kijken, en op ons kwam die uh, kwam die ploeg van de... Uh, de Dominicaanse Republiek wel heel indrukwekkend over. Goed, brede kerels, sterke kerels. Vanavond, vannacht Joost. spelen ze tegen Joost. Nederland Hancock. Dankjewel. En voor de mensen die het graag willen zien of horen, die wedstrijd begint om twee uur vannacht. Is live te zien op Nederland 1. Binnenkort NPO 1. Op NOS.nl en te beluisteren via Radio 1. En op Radio 1 gaat uh, na het nieuws van half zeven Joost Eertmans verder met de Avondspits. Goedenavond, Joost. Lucille, goedenavond. Wij praten over kickboksen zometeen. Ben jij natuurlijk ook gek op? Ook leuk. Zeker. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Toch niet? Doe mij maar een Hai. hoekbal. Ja, je moet er ook geen ruzie mee krijgen hoor, met kickboksers. Maar eh, je hebt natuurlijk over Badr gelezen, die mag weer gaan zitten... Prachtige tweet natuurlijk. Maar eh, hij had overigens die wedstrijd gewonnen, zijn voet gebroken, althans verrekt, bij dat K1 gevecht. En je kan er heel veel over zeggen over Bader Tralie. Maar het punt is met name dat hij ongelooflijk veel enthousiasme natuurlijk op de been brengt voor, dit, voor die sport. Eh, ik geloof dat het een van de best bekeken programma's was in de top 25 van eh, afgelopen week, dat K1-gevecht van eh, Bader in Zagreb. Eh, ik heb mijn grote bedenkingen, moet ik zeggen, Lucella, dus bij die eh, sport. En eh, ik ga graag het kooi gevecht aan met de luisteraars. Mijn stelling is namelijk, kickboksen heeft gewoon een slechte invloed op onze jeugd. Daar kunt u op gaan reageren in Avondspits. Bel of tweet me. 0800 1121 is het gratis nummer. De lijnen gaan open. En u kunt ook twitteren met hashtag eens of hashtag oneens. We spreken een K1-vechter van wel eer en ook een onderzoeker. Dus alles zit erin in de show van Avondspits. Kickboksen heeft een slechte invloed op de jeugd. Ik hoop dat u meedoet aan het de debat van de dag. Tot zometeen bij Avondspits.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 Tekeningen tekening is een geldwaard. Jeroen Krabé. Mijn hele leven wordt beheerst door die rotschilderijen. In de dramaserie over Vincent van Gogh. Dat jij dit doet voor de kinderen bij zijn. Klaasje was buiten. Van Gogh, een huis voor Vincent. Vanavond om 10 uur bij de EO op Nederland 1. Iedereen wordt drankzinnig van Vincent van Gogh. Begin de zomer goed. Kom op 26 maart naar de afvallen en afblijven informatiebijeenkomst... bij een Achmea Health Center bij jou in de buurt. Kijk voor meer info op 10kwijd.nl Radio 1 Het NOS-journaal. De Koerdische leider Abdullah Öcalan, die gevangen wordt gehouden op een eiland voor de Turkse kust, zal donderdag een historische oproep doen. Dat is bekendgemaakt door een pro-Koerdische partij in het Turkse parlement. PKK-leider Öcalan zal naar verwachting zijn strijders oproepen de wapens neer te leggen. De PKK streeft al jaren naar een onafhankelijke Koerdische staat. Een opvallende gast morgen bij de installatie van paus Franciscus is patriarch Bartholomeus. Hij is de leider van de Oosters-Orthodoxe Christenen. Het is de eerste keer sinds het Oosterse Schisma in 1054, toen de orthodoxe kerk zich afscheidde, dat een patriarch bij de installatie van een paus aanwezig is. De aanwezigheid van de patriarch bevestigt de verwachting dat Franciscus de banden tussen de kerken wil verbeteren.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 Het weer. Pieter Vannacht trekt er vanuit het zuiden bewolking het land in. In het noorden zijn er brede opklaringen en kan het 1 tot 2 graden vriezen. Er staat een zwak tot matige oostelijke wind in het zuiden. Maar in het noorden, en dan met name op de wadden, waait het harder. Daar staat een vrij krachtige oostenwind. Morgen is er veel bewolking. Later op de dag schijnt de zon af en toe, vooral in het oosten. En af en toe regent het wat of er vallen buien. In het noorden blijft het gedurende de dag droog, maar in de avond kan ook daar neerslag vallen. En dankzij lage temperaturen mogelijk ook in de vorm van wat natte sneeuw. Er staat dan nog steeds een zwak tot matige wind uit meest oostelijke richting. En de temperatuur varieert nogal. Het wordt zo'n 3 graden op de Wadden. En nog bijna 10 in het zuiden van het land. En ondanks dat woensdag dag en nacht even lang zijn en we astronomisch gezien de lente ingaan, zien we dat niet terug in de weersverwachting. De eerste dagen is het zelfs nog wat kouder overdag en vriest er s'nachts licht. Bovendien overheerst de bewolking, maar later in de week gaan we in elk geval de zon weer wat vaker zien. Aan Verkeersinformatie: er staat nog 30 kilometer file. paar dingen vallen op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Rooster en Born 2 kilometer. Zijn daar twee reishokken dichter ligt een loopvlak van een band op de weg. Op de A13 veel gedeeld richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en de alfred berg van de Rode rij staat 10 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechterrijschok dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via de N470 en de N471. Een aanrijding op de A76 Heerle richting Geleen. Tussen Voerendaal en Schinnen staat 4 kilometer. De linkerrijschok is dicht. Dit is radio 1. WNL avondspits, Joost Eerdmans. De kickboksen heeft een slechte invloed op de jeugd. Ja, de avondspits raast voorbij en ik nodig u uit om te reageren. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, als ons mooie potje voetbal inmiddels verziekt is door matchfixing... dan zou je de vraag al mogen stellen hoe erg zou het dan zijn bij die vechtsporten. Bij een kickboxgala zit je tegenwoordig tussen mensen met gemiddeld vijf jaar voorwaardelijk. En ik chargeer, maar ik bevind me wel in goed gezelschap. Want de Amsterdamse burgemeester van de Laan die noemde de vechtsportgala's al eerder een broeinest voor criminelen. In Amsterdam beoefent namelijk de helft van de draaideurcriminelen het edele kickboxen. Overigens met behulp van gemeentelijk subsidie. Veel gemeenten steunen daarmee projecten om jongeren in het gereel te houden. Maar ik denk dat het andersom werkt. Kickboksen leidt juist tot meer agressie bij de jeugd. En ik citeer jeugdpsychiater Karl Bleit uit de Volkskant het weekend. zelfvervend, kungfuvechter. Hij zegt: Iedereen denkt dat agressieve jongeren gebaat zijn met een boksbal in hun kamer. Maar dat is net zoiets als vuurblussen met benzine. Dit soort jongens kan beter drie punten gaan oefenen in het basketbal. En zo is dat. Ik zeg: Kickboksen heeft een slechte invloed op onze jeugd. Wel, nou. 0800 1121. Ja, tempo gaat omhoog op Radio 1. Ik zeg, kickboksen heeft een slechte invloed. Hoe kijkt u daar tegenaan? Heeft u het zelf gedaan kickboksen? Of kent u mensen? Of uh, vindt u het gewoon sowieso niks? Of zegt u, nou, ik, ik zie daar juist voordelen van. U kunt uw mening kwijt op 0800 1121. En dat kan ook via de tweet of hashtag oneens, kijk, Nederland is toonaangevend... dankzij met name de kundige leermeesters in de vechtsporten. Maar uit Noors onderzoek blijkt bijvoorbeeld onderscheulieren... dat vechtsporters zich vaker schuldig maken aan geweld. Dus ik ben er gewoon geen voorstander van. En de burgemeester van de Laan, die ik al eerder citeerde, die heeft ook gezegd... deze jongeren maken de skills, zich de skills eigen om zich in de publieke ruimte te misdragen. Dat zegt de burgemeester. Wat vindt u? Eh, meneer Van werd het eens... Bij judo krijg je tenminste zelfbeheersing geleerd. Ingrid Eefting zegt oneens op Twitter. Beter afmat in de ring dan op straat. Een goede agressie- en frustratiesport, noemt zij het. Ik ga naar mijn eerste beller. Die zat op lijn 1. Zersje de Kiviet uit Wallingsveen. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Zeg de Hoi. ja, goed. Ik ben het oneens met de stelling. In die zin dat ik. Uh, hoe heet het? Ik zie ook wel dat. Ik denk ook dat de sport misschien dat soort mensen aantrekt. Het is. Als ik zie in de leslokalen, tenminste in de, de sportzalen, wat ze meekijken... in Eerder een stukje discipline. Ik zei al bij de intake zeg maar, dat ik. Uh, ik heb het behoefte in Gouda. Ja. Tussen de Marokkanen, waar je ook nog wel wat stelling over hebt. En dat als ik dan zie dat die jonge jongens gewoon een stukje discipline mee krijgen, Ja, en ja. Als ik dan kijk naar voetbal, waar iedereen zo uh, lyrisch van is. Ja, sorry, dat vind ik echt belachelijk. Gelukkig beginnen er nu mensen dus er tegen uh, in te gaan. Want als je ziet bij zijn nieuwe huis, daar, daar staat dus iemand. Mm. Bij iemand, acht man, hoeveel waren er in totaal? iemand in elkaar te schoppen, ja. uiteindelijk doet niemand aangifte. Ja. Dat is toch belachelijk? Dat is maar, gewoon normaal, blijkbaar. Precies, maar nou zeg jij net even in het begin van... het trekt verkeerd volk aan. Dat kan natuurlijk nou ook, hè? Ja, kan, ja, natuurlijk kan ook, voorstellen. Ja. Als je je Als je natuurlijk mensen hebt die bepaalde agressie in zich hebben... of weet ik veel wat... ja, ja dat die zich aangetrokken voelen tot een sport... die dat uh, beoefent, of ja. hoe, hoe, hoe je het wil zeggen. Ja. Dat, dat zie ik ook. Ik zie het probleem ook wel. Ik zie ook wel dat daar incidenten precies. plaatsvinden. Alleen duikt iedereen er weer bovenop... Ja, maar Serge, nou even, jij bent oud-kickboxer. Ga ik nou kort door de bocht als ik zeg, je gaat op kickboksen om te kijken? Nou, ik loop, laat ik zeggen, ik loop er niet voor weg als het nou toevallig op een nee, uitgaansavond heerlijke. mij overkomt. Dat iemand me een duwtje geeft. Nou, dan weet ik, weet ik tenminste hoe ik dat recht moet zetten. Is dat niet ook de gedachte ik, bij kickboxen? Ik ben er zelf op een latere leeftijd mee begonnen. Toen ik een jaar of uh, 22 was gelopen. ik. ben daar alleen naar binnen gelopen. Ehm... Uh, ik ging daarheen omdat het... Het is gewoon een volledige bodyworkout. Je doet echt letterlijk alles. Je bent een kapot na een uur. Uh, je valt niet harder af dan met, met kick- of tie boxen denk ik. Want mm. als je ziet in al die programma's, obese en weet ik wat allemaal... Ze doen het allemaal, taïbo. bo Je, je beweegt nee, nee. het hele lichaam op iemand hoofd trappen. Het vergt gewoon heel veel energie. Ja. Nou, We gaan zo verder praten met Ray Starring. Hij is ook uh, oud kickboxer. En niet zo'n klein ook trouwens. Wereldkampioen in 2004. Dank je voor je reactie. 0800 Ik zeg kickboxen heeft een slechte invloed op onze jeugd. De King twittert oneens. Er zijn ook judo, judokaraten, en andere vechtsporten in Nederland. Daar hoor je weinig over. Het ligt aan begeleiding en sportschool. En Mark Berghaan zegt op Twitter. Er komt veel binnen trouwens luisteraars. Oneens. Zolang de juiste begeleiding aanwezig is, kan het structuur en de discipline brengen. Dit is met meer zo met vechtsporten. We gaan even naar eh, meneer Arie van den Berg uit Amersfoort. Hallo, met Arie van den Berg. Ik ben het eens met je stelling. En ik denk uh, dat heel Nederland uh, vorige week heeft kunnen zien bij Paul en Witteman, uh, waar kickboksen toe leidt, uh, een jongen verdachte van kopschoppen in Oosterhout uh, heeft zich aan het publiek uh, richting zijn, uh, zijn kickbokstrainer uh, geëxcuseerd hij had geen, weinig medelijden met de slachtoffer, maar hij excuseerde zich wel uh, uh, naar zijn uh, kickbokstrainer. En uh, nou ja, daarmee is het toch wel een aardige wijze geleverd dat uh, wat van invloed uh, dat kickboksen heeft. Kijk, ik heb dat gemist, maar daar zat dus iemand die inderdaad werd verdacht van die, van die mishandeling in Oosterhout, zeg je. Ja, ja en... de, een van de kopschoppers uh, van juist. Oosterhout zat met zijn advocaat bij Paul Witteman aan ja. tafel. Maar zeg, men zegt juist, de kickboksenwereld van joh, we leren juist discipline bij, bij die sport. Nou, de beste jongen heeft daarop op uh, aangetoond. En dat heeft iedereen op internet kunnen zien dat hij daar toch wat moeite mee had. En uh, dit voorbeeld uh, excuseerde zich ook nog een benen ja. richting zijn ja. eigen, eigen groep. De, de kickbox. Nou, misschien hoort de dat in die sport. sport. Ja, misschien moet je daar de eerste excuses brengen. Maar Arie, het, het is duidelijk dat je het met me eens bent. Dankjewel, Arie van den Berg. Kickboksen heeft een slechte invloed op de jeugd. Marlies, een dame. Hoi, Marlies. jij kickbokst ook zelf, begrijp ik? Ja, ik heb uh, drie jaar kickboks gedaan. En dan ben je het vast niet of wel met me eens. Ik ben het uh, niet mee eens, inderdaad. Nou. Kickbokser heeft met mij een, hele goede, op mij een hele goede invloed gehad. Ik ben heel zelfverzekerd daardoor geworden. Ook heel sterk daardoor geworden. Wat uh, de man hier vooral zei, het is gewoon een total body workout. En je krijgt zoveel respect voor elkaar. Ja. Oké. Okay. Ik zag dat tijdens, tijdens het training, je wist gewoon echt wie het uh, tegenover je had. Dan had ik een heel klein jongetje tegen me over. Dan maakte ik me heel klein en dan liet ik soms een paar gaatjes vallen dat hij mij ook af en toe een tikje kon geven en zo. Maar wat is die fascinatie met, met geweld? Want je kunt sporten, prima. En dat gebeurt bij het voetbal, wil ik absoluut niet goed praten... en hetzelfde geldt voor heel veel andere sporten, helaas. Maar kickboksen en een vechtsport is nogal erg de ander gewoon uitschakelen. Wat is daar zo leuk aan? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf ook niet had op de wedstrijd. En ik ben ook een keer naar zo'n wedstrijd geweest. En dan voel ik me helemaal niet prettig op het, het publiek dat erop afkwam. Nee. Dus... Dus daarom ben ik het wel mee eens dat het inderdaad uh, niet prettig is. Maar mm. ja, je moet gewoon een hele goede trainer hebben. En die trainer had ook heel veel respect voor mij. En het was, het was super. Ik vond het echt geweldig. Ja. Oké, okay. Marlies, dankjewel. Jij vertelde je verhaal op 0800 1121. Kickboksen heeft een slechte invloed op de jeugd. Bart van der Wijs zegt kickboksen is onvoldoende georganiseerd. Geen officiële bond, daarom geen regie op en in de doorstroom. Eh, Wereld en de Nederlandse bond, hij stond eens. En Michiel, Michiel zij zegt ook eens. Maar vooral als elkaar in het kruis schoppen per ongeluk. Ja, ja. Ik ga naar Ray. Ray Staring is, zoals gezegd, oud wereldkampioen en Nederlands kampioen kickboxen En is momenteel actief als vechtsportpedagoog. Ray, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ray, jij mag meteen zeggen uh, bij mij of je iets van mijn mening vindt of niet. Kickboksen heeft een slecht even op de Ik vind dat je heel ongenuanceerd bent. Nou, dat, is een, dat zie ik als een compliment, Rey. Ah, gelukkig. Nou. Maar zo, zo zit deze show in elkaar. Maar, maar ga verder. Nou goed, ik neem aan, uh, je hebt het artikel in de Volkskrant uh, gelezen... en dat je ook het rapport kent wat in Utrecht uh, gemaakt is door mevrouw Dortans... en wat uh, gepresenteerd is in Amsterdam... En op dit moment zijn de Kamer vragen die het ministerie van VWS beantwoordt. Ja. Je moet het op een heel ander niveau bekijken waar het hier over gaat. En dan, um, dan ligt jouw stelling is veel te kort door de bocht. Ja, maar zit het nou? Kijk, want er wordt gezegd trekt fout volk aan. Anderen zeggen het zit niet in de sport, maar in de leraar. Als je een goede leraar ja. hebt, dan, dan, dan word je op een juiste manier ge, leer je kickboksen. Maar er zijn ook veel, zit ook veel fout volk in het kickboksen gebeuren. Ja. Maar wat zie jij dan? Wij, dat is waar. Ja. Dus er zijn uh, uiteraard slechte leraren die slechte dingen doen. Er zijn goede leraren die goede dingen doen. En uh, goed, er zijn diverse onderzoeken die, die daar behoorlijk op in zijn gestoken, uh, waarin oorzakelijke verbanden niet altijd duidelijk zijn. Nee. Maar je kan bijvoorbeeld de hypothese hebben dat uh, mensen met een agressieve neiging eerder geneigd zijn tot een sport als deze. Ja. En als het zo is, dan, uh, en die sport is er nu eenmaal dan is het erg op zijn plek om daar goed te zorgen dat het netjes gebeurt... en zorgvuldig ja, ja. gebeurt en op een verantwoorde manier gebeurt. Maar bij sport, schietsportscholen heb je dus het punt dat, dat je wordt geweigerd... als je een beetje een geschiedenis hebt in het, in het, zeg maar, het psychiatrische of anderszins. Zou je kunnen zeggen dat mensen met een agressief verleden... en dan ook voor de record, hè, dus met politie in aanraking komen... mogen die eigenlijk nog steeds lid worden van een kickboxschool? Ja, dat is een boeiende vraag. En dat is precies waar eigenlijk de vechtsportwereld zelf om vraagt. Om regulering vanuit de overheid. Daarom? Waar dus de misstanden zijn, waar de uitschieters zijn van verkeerd uh, gedrag, of noem het maar op. Eigenlijk roept de hele kickboxwereld wild en, en meerdere onderzoeken die ik net aanhaal. Ja. Kom maar op, overheid, reguleer ons maar. Nou. Feitelijk doen wij een sport die buiten de maatschappij staat. Een ander slaan en schoppen is feitelijk verboden bij het uh, wetboek van ja. strafrecht. Ik vind samen, nou ja, dan moeten we die oproep misschien doen... aan de minister van Sport wellicht, mevrouw Schippers... van joh, doe er wat uh, aan. Dat, dat in ieder geval niet iedereen met een agressieve record... Uh, zomaar die school binnenloopt... om zijn uh, carrière ook buiten de ring uh, voor ah, te zetten. Lichter, hè. Ik, ik heb hier een ja. stuk om uh, Kamervragen door uh, Dekken en coach gesteld aan mevrouw Schippers van 27 februari. En daar geeft ze antwoorden op. Ja. Maar die zijn behoorlijk ontwijkend nog. Nou, dat is niet goed. Hey, kan iedereen, overigens, ree. kan iedereen uh, gewoon morgen een school beginnen? Ja. Want dat is... Dat is nog niet zo best geregeld, geloof ik. Hè? Nee, niet alleen dat, maar iedereen kan ook een eigen bond oprichten. Iedereen kan zijn eigen galen en zijn eigen wedstrijden organiseren. Ja. En, en kijk, ik ben het eens met, met de, de, de, de risico's die je aankaart. Want in het meest bouwte voorbeeld, wat moet er nou gebeuren? Moet er even een kind doodgeslagen worden in de ring voordat er een keer wat gebeurt? Ja, overheid? waarschijnlijk wel. Dat is een triest, uh, trieste conclusie. Maar zo gaat het meestal, hè? helaas. Ja. Ray Charles, ik mag je danken voor je deelneming in in uh, Avondspits. Uh, Oud-Wieldkampioen uh, kickboksen en, en uw vechtsport, Pedagoog. Merci voor je reactie in Avondspits. Uh, en we gaan uw bellers er weer bij halen. 0811-21. Mijn stelling is heel duidelijk: kickboksen heeft een slechte invloed op onze jeugd. 0811-21. Als u in gesprek krijgt, probeert u het zo nog even. Peter Verbrugge zegt: er zijn gemeentes voor Marokkanen die. Voor, voor Marokkanen kickboxlessen geeft. Vaak ziet men op tv het resultaat kickboxtechnieken tegen ouderen. Hier in C zegt oneens kickboxen op zich niet, maar slechte kickboxscholen en slechte begeleiding wel. En Wijnald zegt, Eerdmans eens, want eens gaan ze de technieken gebruiken in het echte leven met alle gevolgen van dien. Jan Willem komt uit Baren, is aan de lijn. Hoi. Goedemiddag Joost, hallo. Hallo Jan Willem. Hallo Jan. Goedemiddag, nou ik zal het aan Edith Schippers vragen, die woont ook in Baren, <coughs> overigens. <laughs> Nou, uh, Joost, ik ben het helemaal met jou eens. Uh, uh, wat denk je wat er gebeurt met de motivatie van die jongeren die bewust een sport kiezen waarbij ze kunnen vechten? En sterker nog, wat denk je wat er gebeurt met die motivatie om ze vervolgens ook nog eens een keer beter worden daarin? Ja, een fascinatie voor, voor nog beter vechten. Dat gaat niet goed, zeg ja. En ik hoor heel veel mensen zemelen over een total body workout. Dat is allemaal heel prima, <tus> maar hoeveel de sporten zijn er wel niet, Joost? Waarbij je een total ja. body workout kunt halen zonder iemand op zijn huis te moeten slaan? Dat, dat vind ik een goede vraag. Laat ik die vragen maar gewoon aan de luisteraar stellen, want er zijn er genoeg die het niet met ondernemen eens zijn, Willem. Maar jij, jij wel, en dank daarvoor. En de groeten aan mevrouw Schippers. Oké. Okay. Okay. Dag, Joost. Hoi, en dan gaan we naar Rob van der Wal, dat is namelijk een tegenstander van mij. Van mij. Eh, Rob, goedenavond. Joost. Uit Rotterdam, ja. Welkom. Ja, inderdaad. Hoi. Nou, ik, als, ik, als ik met de deur in huis mag vallen, ik ben 49 jaar, en als ik nou vroeg kijk naar mijn jeugdperiode, dan zou ik eigenlijk wel hebben gewild dat ik zelf de technieken zou hebben beheerst. Ik ben namelijk vroeger wel veel gepest. En dan moest je daar op een andere manier op reageren dan als ik... Dan zou ik in het moment dat ik een vechttechniek zou hebben kunnen beheersen. Okay. Dus ik denk eigenlijk... Ik denk van, ja, misschien is het wel goed om juist iedereen op te laten. Het zelf die zeker als men in een pestgebiedje ja. zit als het ware, ja, ja. te beheersen. Ja, dan zijn we van pest af, maar volgens mij een hoop ziekenhuisbedden rijken. Ik denk dat dat wel meevalt, Joost. Ik, heb het, uh, ik ben absoluut geen vechtsportliefhebber of zo, hè. maar ik heb het natuurlijk ook gezien uh, afgelopen week op TV. En uh, ik moet je zeggen, ik vond het nog wel leuk ook. En het, het is nog onder begeleiding van een scheidsrechter. En die vergeet ook niet, de man, die mannen, die juist die mannen, die doen het voor het geld. Dus ja. Ik heb het even over de voor als persoonlijkheid. Ja, oké, okay, Rob van der Wal, dankjewel. De lijn is niet al te best, maar uh, we gaan er uh, verder mee met het andere Mike de man zegt Eermans oneens, kickboksen heeft alleen een slechte invloed op slechte mensen. En uh, Nico zegt: oneens, het is een kip-ei verhaal. Slechte jeugd heeft invloed op het kickboksen. Ik ga weer naar een tegenstander, Lorraine Lomné uit Amersfoort. Goedenavond. Hallo. Vertelt u maar. Uh, ik ben het helemaal niet met de stelling eens. Ik heb meer het idee dat er twee andere problemen spelen. Als je nog een verschijning bent en je hebt wat in je mars... Ja. komen er altijd mensen op je af die wat van je willen. En 10% heeft iets vermelden, en 90% niet. En die willen bij je komen halen. Maar nou bedoelt u het fenomeen... Het iets, haar, dat een, of een grote dit? hond verschijnt... Ja. Die kleine hondjes beginnen altijd enorm te keer te gaan. En dat is vooral het probleem. En ik kan me voorstellen dat iemand toch op een gegeven moment gewoon genoeg van heeft. Ik zie het niet heel oh. erg de relatie tot nu toe met het kickboksen... maar ik, ik laat het er ook even bij. Mijn andere sloot zegt eens absoluut onderzoeken onuitzonderingen daar gelaten. En dan ga ik naar Bert Dijkstra uit Oké, okay, ja. Goedenavond. Go goedenavond, uh, Bert Dijkstra. Ja, ik zat het wel even aan te luisteren. Nou ja, vroeger was ik uh, erg fanatiek met bodybuilding en uh, de, daar kwamen ook veel jongens die aan kickboxing deden. Ja. En dat waren allemaal, dat werden allemaal partijen bij de discotheken. Dat waren allemaal mensen en dat heb ik zowel in enschede als zwolle gezien. Allemaal mensen met een kort lontje. Ja. En waarom hebben ze dat kort lontje? Nou, ze lopen de hele dag met een wapen rond. Dat is een kick. Uh, en dat, uh, dat is geladen. In Amerika uh, schieten ze elkaar ook sneller over op. Hier gebeurt dat ook. Je verlaagt voor hun de drempel... Uh, om iets te doen. Omdat ze weten van... ja, ja uh, dit kan ik terugverwachten... Dus de drempel is al verlaagd. Ze voelen zichzelf heel goed. Hmm. De meesten gaan ook nog naar de sportschool en uh, gebruiken anabolische steroïden. Ik heb er heel wat gezien die binnen een jaar meer dan 5 kilo aankomen. Nou, dat is voor uh, normaal hard trainen is dat niet mogelijk. Nee. En van de anabolische steroïden krijg je ook nog eens een kort longtje. Ja. Dus je ziet van, allemaal uh, dingen die niet, niet, niet goed gaan als je het, als je, als je het zo ziet? Die zijn allemaal nee. met elkaar in verband. Die bij de valt niet voor, voor niks of verschrikkelijk veel kilo's af. Nou, ik ga Zij dan wel eens stellen. vragen, de Dijkstar, aan, aan onze, onze deskundige van vanavond. die naast het, het vechten zelf eh, namelijk ook onderzoek heeft gedaan eh, bij het Pim Mulier Instituut. Haar naam is Agnes Elling. Goedenavond. Hallo. Dag, mevrouw Elling. Ik, ik begrijp, u heeft onderzoek, veel onderzoek gedaan in de kickboxwereld. En eh, de vra eerste vraag is: eh, heeft u daar een eh, beetje medewerking bij gekregen? Ja, zeker wij ja, ons onderzoek was Frans Bredor. Dat ging over de betekenis van uh, vechtsport voor jongeren. Uh, dus dat niet alleen maar, maar we hebben wel veel onderzoek gedaan binnen uh, Ja. Dus meer een merendeel van de jongeren deed aan kickboksen. En uh, ja, anders dan eigenlijk eerlijk gezegd, moet ik zelf wel kennen ook toen ik vorige had gedacht, was, was juist, dan hebben we een heel positief beeld. Uiteindelijk kunnen schetsen van, hè, ook het goede in elk geval wat, uh, wat kickboksen kan doen. Van, dus oh, nu het ja. Krijgt, ja, mensen kiezen nu weer vooral, het is ook alsof je moet kiezen, terwijl... Wij hebben het idee dat het zit er allebei in en dat maakt die wereld zo ingewikkeld. Maar die, die paradox van dat het echt trekt inderdaad zeker jongeren met een kort lontje hoor ik anderen zeggen ook dat is er. Dat hebben wij ook aangetoond. De kwetsbare jongeren vooral, maar dat zijn ook vaak bepaalde groepen die onderaan ja. in de samenleving zijn. Ja. Maar het kan, vechtsport kan ook bijdragen dat ze uh, zichzelf eens op een positieve manier ontwikkelen, dat ze juist respect leren, uh, zelfdiscipline mm -hmm. en minder, uh, uh, minder ag agressief optreden in het openbaar. Ja, Terwijl, ja, het hangt af van je eigen motivatie. en wat je voor de groep gaat, staat. Ja. Want dat zijn belangrijke maar goed, aspecten die wij... Uh... ik zeg bijna van kickboxen is eigenlijk hetzelfde. Uh, als je kickboxen geeft aan, aan probleemjeugd... dat is toch bijna hetzelfde als verstrekken aan een, aan een verslaafde. Bent u het daar dan helemaal niet mee eens? Nee, want het ligt dus heel erg. Ik zeg, enerzijds is die motivatie natuurlijk wel belangrijk. En je kunt niet iedereen die hè, echt... Ik wil vechten leren, hoewel het gebeurt wel. Als die op zijn vechtsportschool binnenkomt... En daar heerst een klimaat van... Dat kan niet bij ons. Als ik hoor dat jij dat op, op straat doet... Dan ben je bij mij niet meer welkom. Als ja. alle vechtsportscholen dat zouden doen... En er zijn er echt veel goeie die dat zouden doen... Ja dan leer je dat niet zeg maar, op die manier gebruiken. En dan nou ja. zijn er dus ontzettend veel die, die, die echt een klimaat is van, nee, oké, okay, dat, dat, uh, dat betekent wat anders voor mij. Hè? Met zo'n motivatie kom je ook niet binnen. En, uh, nou ja, dat hoop je, maar goed, er is een beunhazen genoeg tussen in de kickboxwereld. Dat en dan, dan zeg ook. ik ja. van, laat in ieder geval screenen dat iemand niet met een strafblad nog kan gaan kickboxen, Want daar, daar worden, daar worden onze, onze zoon en dochters niet, niet blij van, denk ik, in het uitgangsgebeuren. Nog een vraag over die gala's, want iedereen spreekt, ik heb zelf even gechargeerd van daar sta je tussen vijf jaar voorwaardelijk als je er naartoe gaat, maar het is natuurlijk wel een rommel genoeg wat daar allemaal op afkomt, zeg. Ja, maar dat is ook nog weer deels een andere wereld, hè. En, weet ik, maar, hebben wij eigenlijk uiteindelijk, hebben we hebben ook wel wat daar rondgelopen, maar en dat mensen dat meteen associëren met alles wat daar op uh, grassroots level zeg maar, gebeurt gewoon bij, uh, bij alle clubs in den landen. Dat zijn ja. enorm veel, dus er zijn enorm veel jongeren die aan vechtsport doen. Dus die kicksportwereld, hè, dat ja, georganiseerd vechten, en ja, daar hangt een heel andere sfeer omheen. Ja. U, tuurlijk zitten er lijnen van onderop, maar dat is niet alles met elkaar in uh, verband. Oké, okay, ik moet het hierbij laten, Agnes Elling. Dank u ja, zeer, onderzoeker het van het pim Mulier instituut Dank, uh, Errol Taskim. Heb ik aan de lijn uit Arnhem. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het uh, nou, kan wel dat iedereen eens zijn en oneens zijn. Maar welk sport dan ook, wat je ook beoefent. Het is puur persoonafhankelijk. Ik ben ondertussen bijna 42. Ik heb het ook drie jaar lang gedaan in mijn jeugd. Ik heb nooit van mijn leven met niemand ruzie gehad. Kijk, uitzondering op de regel. Nou, nee, nee dat zeg ik even scherkschiriend. Nee, nee, absoluut nee. niet. Maar het punt is gewoon, als jij zelf al niet goed in je vel zit en je luurt zo'n kunstje om iemand in één of twee krappen de grond gelijk te maken, hmm. ja, dat is een kik. Ja, dat, nou ja, dat vind ik juist eng ervan. Ja, maar is het ook. Maar dat is toch ook met karate? Ja, dat klopt. Ik heb het kick. Dat een is ook kick. met alle Tuurlijk, sporten. Ga, nou, niet met alle sporten, sporten, hallo. Korf, korfballen, korfballen, korfballen heeft toch een andere fascinatie volgens mij. Ja, oké, okay, maar uh, ja, We ja, ja, ja. hebben het over de, de andere vechtsport. Ja, nee, dat vallen. snap ik. Errol, dankjewel. We zijn ja. daar wel doorheen. Ik zeg dus luisteraars, kickbox heeft een slechte invloed op onze jeugd, komt veel binnen op Twitter. Remco de Bos zegt, oneens, een fantastische sport. De kern van het probleem is regulering. Verplicht. Gediplomeerde trainers zou al een goed begin zijn. Peter Klein zegt eens leuk wat die van de laan zijn, maar is het nou opgehouden met kickbokselexen aan werkloze Marokkaanse jeugd? En Tsung zegt mij eens, kickboxen is vooral slecht voor degene die eronder lijden. Dat wil zeggen zij die door kickboxen in elkaar worden getrapt. En Mark Westerdorp zegt, Eerdmans trap hoeft geen kickbox trap te zijn om dodelijk te zijn. Met andere woorden, wie een hond wil slaan, et cetera. En Dick van Sluis zegt mij, Eerdmans oneens bedrijfsport, bedrijf waar het voor bedoeld is. Of is voetbal dan ook slecht voor de jeugd? U kunt nog reageren, Kickboxen is slecht voor onze jeugd. Nik Nico de Jong, atiel. Ja? Zegt u maar, Nico de Jong. Ja, ja sorry. Ik, uh, ik heb niks tegen kickboksen. Nee. Als mensen daarvoor kiezen, dan moeten ze dat zelf doen. En ieder kiest zijn of haar eigen sport. Alleen de entourage daaromheen, daar heb ik moeite mee. De mensen eromheen? U bedoelt de boksgala's de of meer het, het, het, de trainers? Nee, niet de trainer. De mensen door die opgefokt worden. Ja. Nou, dat is helder. Uh, het het ja. verhaal van sla in met elkaar en doe dit en doe dat. En daar fok je die mensen om hun heen mee op. Helder, ja. Dat is, dat, is, dat is volkomen fout binnen die sport. Mensen hebben daarvoor gekozen, mogen ze doen. Maar u zegt zonder publiek bijna. Niet, niet, niet, niet. Ja, misschien gewoon geen emoties er verder bij. Jawel, er mag deze een, een maaltje bij zijn, maar niet in die zin van nee. slaan kapot en weet ik wat. Dan krijgen we allerlei voetbaltoestanden. Dank u wel Nico, dan krijgen we voetbaltoestanden in de kickbox. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Hans Kienhorst uit Enschede. Dag, goedenavond jongens. Voor... Hallo. Hoi. Ik ben het de uh, ene kant wel met je eens. Uh, ik zal even wat dingen noemen. Ik heb zelf uh, aan zwaargewicht boksen gedaan, Aikiro en Taekwondo. En het enige wat uh, het mij opgeleverd is dat ik dezelfde zelf verzekerde van wordt. Ja, dat hopen. Ja, dat ik kan. Ik heb nog nooit ruzie gehad. Afkloppen. Heb ik nee. al gedaan. En uh, ik heb nog nooit ruzie gehad. Maar het is wel zo dat ik het meteen in de gaten heb. Ik kom zelf uit de horeca. Ja. En dan ga je al zo zitten. Dat is een soort van PTSS. Uh, ja, ja. Weet je wel, zo'n syndroom is dat. Ik zit ook altijd in een hoek. Nee, precies. Nou ja, als je het afkloppen maar niet dat op je buurman in hoek, doet, Hans. Dus er uh, niemand gans... achter me staat. Oké. Okay. Hans, ik ga gauw verder, want ik heb nog één spreker, kort als ik kan. Tahim uit Utrecht. Hi. Ta hi, Tahim. Vertel. Ik ben het niet met je eens. En waarom? En uh, Dat wil ik als volgt toelichten. Ik vind dat je niet de kern van het probleem aanpakt. En okay. uh, dat zijn gewoon hele agressieve mensen. Dat kan. Ja, Taim, daar hebben we het al over gehad. Dat trekt misschien verkeerde volk aan. Ik moet je helaas stoppen, want we zijn al door de tijd. Dank wel voor je, voor je reactie. Geld voor alle bellers en luisteraars. Meneer Van Biermen enzovoort. U komt ongetwijfeld een andere keer aan de beurt. We zijn door de tijd heen. Dank aan de tweeters ook, de, de luisteraars en de bellers. Eh, Akkerman zegt nog... Eerdmans eens probleem, jongeren moeten voor discipline verdedigingssport krijgen. Dan worden ze in ieder geval niet gevaarlijker. U kunt meer tweets bekijken op www.twertig.com. Wij geven een stokje verder... Aan kunststof met daarin Gimbert Rost van Tonningen. Omroep WNL is morgen weer vanaf 1, 7 uur s ochtends op Nederland 1. Daarin ontvangt Middelwesterlijk Lijfstel deskundige Kim Kutter en politiek commentator Paul Jansen. Deze en andere uitzending van Avondspits kunt u terugluisteren op www.omroepwnl.nl/slash avondspits. Morgenavond vanaf half 7 zijn we terug op Radio 1 met een nieuwe Avondspits. Heel fijne avond en graag tot morgen.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 Kijk op debouwmaakt.nl, een initiatief van Bouwen Nederland. Dit is Radio 1.